Een groot coronaprotest in Amsterdam. Duizenden mensen verzamelden vanmiddag op de Dam en liepen een tocht door de stad. De demonstranten zijn het niet eens met de coronamaatregelen, hoorde verslaggever Jeroen de Jager. Het is een enorme hoeveelheid verschillende meningen die je hoort. En het zijn ook allemaal heel verschillende mensen. Van complotdenkers tot gezinnen die niet willen dat hun kinderen worden gevaccineerd. Tot mensen die tegen het coronatoegangsbewijs zijn. Het is echt een heel divers pleinmeis aan mensen dat hier meeloopt... In de organisatie heeft een onafhankelijke partij ingehuurd om te checken hoeveel mensen er mee liepen. Volgens dat bureau waren er ongeveer 25.000 demonstranten op de been. In Milaan is een privévliegtuigje neergestort op een gebouw. Volgens Italiaanse media zijn er acht inzittenden omgekomen. Het gebouw waarop het vliegtuigje is gecrashed werd verbouwd en stond leeg. Stop met bier gooien. Die oproep doet Vitesse vlak voor de wedstrijd straks tegen Feyenoord. Het gooien van bier zou hinderlijk zijn voor de spelers en zorgt voor gevaarlijke situaties. Laatst kreeg de Vitesse-doelman Marcus Schubert een beker bier tegen zijn hoofd tijdens de wedstrijd tegen Groningen. En zo klonk het vandaag bij de klassieker Feyenoord Ajax en niet bij de mannen, maar voor het allereerst bij de vrouwen. Want de Feyenoord vrouwen spelen dit seizoen voor het eerst in de eredivisie en ze wonnen meteen van Ajax 4-1. Een lekker dagje voor Samantha van Diemen. Zij maakte deze zomer de overstap van Amsterdam naar Rotterdam. Ja, ik zei al tegen mijn teamgenoten: het laatste kwartier heb ik echt alleen maar kunnen lachen. Het was zo mooi, de sfeer was niet normaal. En Dat je dan op het scorebord kijkt, zo'n uitslag staat, uh, ja, daar kan je alleen maar van genieten. Ja, ik kan ook wel zeggen dat het tijd werd voor een vrouwenversie van de klassiek.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 Hier in voor Jazz Behind the Beach. En uh, heel vaak, uh, de meeste edities trouwens van het echte Jazz Behind the Beach... Uh, trad uh, haar vader op, uh, Hans uh, Dulver. En uh, Candy kwam toen de tijd ook al een keertje op het podium. Het podium stond toen bij uh, Café Nuf. Wordt inmiddels geen Café Nuf meer, is natuurlijk. Maar daarna stond een uh, podium met uh, Hans en Candy Dulver. En toen was het al een heel groot feest.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 Ken die inderdaad met haar band en Picking Up the Pieces. Het nummer van de Average White Band eventjes uh, opgepitst. En uh, een snellere en uh, modernere uitvoering van uh, die plaats. Daarmee op de het derde uur van Stamford uh, op zondag. Ben je er nog, Vos? Ik ja, ben er weer. Oh, je bent er weer. Oké. Okay. ik ja, ben er weer. Dat was het weer. Goed, allereerst even uh, Van de pool. 1 minuut 16 achterstand op de Leiders.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 Van met de, de heer Van Nieuwkerk en. Rob Kemps. Rob Kemps. Van de Snollebollekes. Afgelopen vrijdag was er aflevering 3. En het, het motto was daar. Uh, vivre, le, vivier, uh, leven het leven. Laat ik het zo maar. Jour, jour de vivre, dat was hem. Uh, en daar is het gedicht ook een beetje op geënt. En uh, dat gaat. Uh, de Nederlandse vertaling hebben we ervan gemaakt. Was ik maar weer twintig.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 Heel veel informatie, zo, zo dadelijk ook de Pit Report nog de uh, eredivisie en dergelijke, maar ook heel veel lekkere muziek. En uh, ja, net hadden we een ropplaatje en nu hebben we een Jan plaatje erachteraan. Hè. I love was only true and, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me.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 Get his pain when I needed his sunshine. I got rain, oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Then I saw her face Now I'm a believer Not a train Up 7 for Zanford and vicinity.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 Oder? Oder wie ons?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 Ze komen zich zu holen. Ze werden zich niet Finden Niemand werd zich finden. Du bist bij mij.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 een, een mooi evenement van te maken. Dankjewel voor uh, de Pits report voor uh, ditmaal. Hier is de nieuwe Raccoon. Geef je hart niet zomaar weg. Toen onze meid een klein meisje was, een best wel aardig om te zien. Toen viel ze voor die ene wilde bras, die met de centen bovendien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 een eiland in de hitte en zij heeft daar haar eigen duikerschool en geen stuiver om op te zitten maar ze leeft een leven van haar droom haar lieve vader is niet meer maar ze ziet zijn kalme wijze ogen telkens telkens weer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 En wel warmer dan die scoorde op de 77e minuut. Dus de eindstand Ajax, FC Utrecht 0-1. Dus een verlies inderdaad voor de Amsterdammers treurig. Maar wel goed nieuws, voor want we hebben natuurlijk heel veel Ajax-fans hier... en ook heel veel AZ-fans. Wel goed nieuws voor AZ uit Alkmaar, Zaandam. Want die partijen die moesten het opnemen om half drie tegen SC Kambuur... Eindstand wedstrijd 1 tegen 3. Ze speelde uit dus winst voor uh, AZ.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 Het is heel die zomer al niet lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. En zo gaat het steeds lichter worden in de studio van CFM. Het is weer voorbij die mooie zomer. Je Gerard Cox. Blijf een lekker plaatje. Het dier van de week.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 En in, bij nacht en rondtijd deed ik ook de nachtzoen. Daar konden de dames en de heren konden, ja, het hele weekend uh, opgeven... voor wie ze een nachtzoen uh, wilden geven natuurlijk. Uh, zo op de zondagavond. Het programma werd door honderden uh, jongeren en uh, mensen... en geïnteresseerden geluisterd uh, in de omgeving. En dan hadden we heel veel... Uh, ja, meestal duurde het wel een uh, minuut of uh, zes...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 Spannende ontwikkeling van de hel van het noorden, Parijs-Roubaix, met nog 23 kilometer te gaan. Ja, het blijft altijd een uh, keienrit, uh, deze hel van het ja. noorden. En als je wint, wat krijg je dan? Nou? Ja, ook een kei. En, ja. nou. en dan als je de winnaar bent, dan krijg je de grootste kei ook ja, nog. Ja, ja, ja. En die anderen die krijgen dan een kleintje. En en je moet het, dat moet je wel <laughs> zeggen ook. Ja, <laughs> ongelooflijk. En daar ben je dan trots op. Staat dadelijk uh, het gedicht van de dag. Kan je er wat over klappen, Nou, dat volgt wel een beetje op wat jij zei van over de delta Radio periode.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 Maar uh, er, is nog, uh, er is nog niks, uh, niks duidelijk wie deze de, de hel uit het noorden gaat winnen. Dus, uh, als... Wat zien ze eruit trouwens? <laughs> Ongelooflijk. Ze zien er niet meer uit. Weet nee. jij dan wie wie is? Nee, nee. welke sponsor? Nee, <laughs> geen idee. Geen idee.